Dat is leuk, hè? dat zijn uh, Signe en uh, Ralf Vorige week waren dat uh, ik, uh, uh, ik moet nou nog even jou bedanken Want uh, je hebt net ja. nog even een poema Het was niet poema, maar poema, poema. Het was natuurlijk een gedicht uh, Dat had jij ja. gespeeld uh, Ontzettend bedankt dat je hier was Ik heb het graag gedaan, ik vond het heel erg leuk Om uh, aan het programma mee te werken en, ja. Uh, ja, Misschien een volgende keer weer een keer Tuurlijk, en, tuurlijk, uh, ja. is goed Ja, Heel leuk en jij brengt hem ook weer uh, veilig naar huis. Alhoewel, ja, oh, jij hebt nog geen rijbewijs, uit. maar goed. Nee, nee. nee als, hij, als hij rijdt, kom ik niet veilig thuis. <lacht> nee. Goed. Hoe zat het nou ook alweer met de village people? Met die indiaan en die leren motorboy en zo. Nou, die waren toch van de stroming heel erg uit de kast? Of niet soms? Popkenner Rex van Beuningen weet wel beter. En legt dat uit aan Jan Neemhaus. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emans. Rex, leuk je weer te zien. Uh, ik heb ja, gehoord dat gelijks. je ja en ik moet je ook nog feliciteren. Je hebt het uh, uh, damkampioenschap. Ja. Heb jij? Hoe, hoe weet je dat? Ja, je de hebt deel gewonnen. Deel. Ja, ik heb gewonnen. Ik ben een dammer. Ja, afdeling Limburg sta je nu. Uh, Noord Limburg, hè? Ja. Ja. Ik woon eigenlijk in Zuid-Limburg, maar ik doe met beide... Ik doe Noord en Zuid, doe ik mee. Maar wel winnen, hè? Ja, hartstikke winnen. Ik heb, uh, ik heb de burgemeester van, uh, van uh, Venlo verslagen. En daar ben ik zeer trots op. <laughs> ja, ik eigenlijk. kan me voorstellen. Ja, ja. Wilders dampt ook, hè? Weet je dat? Is dat waar? Ja, ja, ja. Maar die was het bij de eerste ronde al uit, ja. heb, je, heb je wel eens tegen Wilders gespeeld? Jazeker. Enkele keren. En? Nou, de, de, ik, ik veeg hem van tafel, eigenlijk, hè. Echt waar? En hoe zou je zijn stijl van Damme willen omschrijven? Ja, geniepig. Goed. We gaan het over de muziek hebben. Ik wou een vreemd pad bewandelen vandaag. Maar dat is niet erg, want dan kom je nog eens ergens. Ik wou het vandaag hebben over de village people. De village people? Nou, dan wil mij maar één plaat te binnenschieten. is dit, hè. Let op. Ja. ja, dat is Dit is een grote, grote hit, hè. Ja. ja, dit is uh, YMCA. Ja. Weet je waar dat voor staat? YMCA? Ja, weet je waar dat voor staat? YMCA of? waar dat voor staat. Weet je waar dat voor staat, man? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Riks van Beuners. Dus uh, village people, daar gaan we het over hebben. Um, laat ik zeggen, laat ik maar meteen toe de point komen. Deze jongens. Waren of leken G. Hé, hey, jij hebt dat plaatje in de uitverkoop gekocht, zie ik, hè? Ja, het altijd voor 1 euro. 1 euro? Ik stel het door die bakken, want dan vind je nog eens wat luxe, uit het verleden. Enfin, die leken nogal G. Ja, Ja. Uh, homoseksueel. Oké, okay, die hadden in ieder geval die, die, die, uh, de verdenking tegen. Of de verdenking mee. Het is maar van welke hoek je het bekijkt. Maar daar wou ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Hoewel, het heeft er toch mee te maken. Zal ik even. Ik zet hier even af. Dat kennen we wel. Dat kennen we wel. Ja, dat kennen we allemaal wel. Goed. Want wat is de B-kant van deze single? Geen idee, Rex. Ja, dit zal je verbazen. The Women. No. The Women? Dan heb ik meteen dus grote vraagtekens, denk ik, in deze jongens. Dus dat is de achterkant van de Felix Biegel. Ja, zeer, zeer. Ja, als je nou zo kijkt naar die foto, dan zie je een bouwvakker, dan zie je een Leatherboy, dan zie je een Indiaan, een Kooiboy en een motoragent. Ja. Ja. Dus wat denk je dan? Dan denk je, nou, deze jongens hebben heel veel plezier met z'n allen. Hè? Zo ja. is dat. Rrr, niks is minder waar. Zij zijn eigenlijk gewoon op vrouwen. Ha. En dat blijkt... Dat is hieruit bewezen. Dat blijkt uit de achterkant. Ja, dat is... Uh, ik wou dus dat hele imago, wat zo... Uh, wat zo uh, op is gekomen in de jaren zeventig. was ging een in de jaren zeventig groep. En iedereen dacht, ach, wat een lekkere jongens. En de hele gezin ging helemaal uit het dak bij deze uh, groep. Maar ik toch eventjes op wijze op een klein puntje... een belangrijk puntje misschien in de geschiedenis. Niet alleen van de village people, maar van de hele popmuziek. De women. Uh, dus dat het eigenlijk jongens zijn die gewoon getrouwd zijn... kinderen hebben. En dan is dat hele imago weg. Hè? Dat is wel interessant, hè? Dus eigenlijk leiden ze een dubbel leven. Ik denk het wel. Ze, een, een, ja, ja. ze kwamen niet uit de kast, maar ze zaten in de kast... maar dan toch dan eruit, maar dan na werktijd weer erin. Ik denk dat de kast het podium was. Zoiets? Ja. Die mag, ik die, mag ik die achterkant horen van The Women? Ja, komt-ie, hè? Ja. Ik zet hem even op, Jan. Ja, ga komt-ie, aan. Hey, tot volgende week, hè? Tot volgende week, Jan. Ja, nou, het is niet te geloven wat wij toch weer bijgeleerd hebben nu weer van Rex van Beuningen. Dank u wel, meneer Rex. En dank u wel, meneer Emaus. En meneer Emaus heeft ook weer ander huiswerk gedaan, want hij heeft weer een mooi mysterie geschreven. En dat, uh, u weet het, uh, een, een omschrijving van iets of iemand. En u moet raden over wie of wat het gaat. En als u het goed heeft, dan uh, bij het eerste fragment, dan krijgt u maar liefst uh, drie knijpkatten. En na het tweede fragment nog twee, na het derde nog eentje. En ik zou zeggen, kom maar. Waar zijn we momenteel bang voor? Het eurogedoe? Oorlog? Kwalen? Of misschien voor ons eigen gezicht in de spiegel? Wel, nee. We zijn als de dood voor verveling. Vervelen, dat was iets waar je opa en oma... pas na een hele dag van niksrigheid vaag aan gingen denken. Maar nu, op de valreep van 2012... Op de, nee, van 2011, sorry, staat verveling slaat verveling al toe na vijf seconden van te weinig actie. En daarom draait een tv-camera altijd om gesprekspartners heen... tot gekwordens toe. Want het moet bewegen, ook als het stilstaat. Anders steppen ze weg, wegens boring. De 18-jarige van nu kijkt naar de film... die paps en mams hebben gepresenteerd als meesterwerk... en denkt na vijf minuten... Hoe vertel ik het ze? Dit is vreselijk. We zitten de hele tijd in dezelfde setting. En die camera beweegt ook al nauwelijks. Meesterwerk? Een monument van luiheid, zal je bedoelen. 0800-1121. Als je denkt te weten, volgens mij kan je het gewoon nu nog niet weten. Maar bel gerust. Ja, en dan gaan wij luisteren naar... Oh ja, een, een heel leuk kerstplaatje. is echt lekker, is van Nick van den Berg. Het is een zingende acteur of een acterende zanger en gitarist. En ik denk dat hij nog een heel eind gaat komen. I wish I'd be some other place I wish Christmas died along with Christ The niggas the same went off a few more days I ain't definitely not gonna spend my money on my family I'm most certainly not gonna spend a dollar on that green plastic tree Everybody across the nation It's time to celebrate on every radio station Clap your hands to the first Noel Christmas all about food and the economy. I ain't no hater, but I know sooner or later everybody will see what's wrong. But until that day, let's get shit-faced. Put the dark into the oven, Christmas as the God. Everybody across the nation, let's bow down and pray for this celebration. Clap your hands, let's give them hell. Dat was dus, ze heette trouwens F, uh, Nick van den Berg, met uh, uh, dat bandje. F, rare naam, hè. gewoon alleen maar F. First of Noel heette dit. En aan de telefoon nu, Chris. Kees. Uh, wat zei je? Nee, uh, oh, ik moet eerst Chris hebben. Is het niet Kees Oostrom? Oh, nou, jullie zijn echt, nou, ik denk dat die, uh, dat, uh, ik ga, ja, hey, de, Vincent Krol moet zijn oren laten is. uitspijten. Ja, hi Kees. Hoi Adelina. <laughs> Hoe is die? Hartstikke goed, joh. Hartstikke leuk weekend gehad. Jij ja, wat heb je gedaan? Ik ben naar uh, Peter de Bouverde geweest en dat is het slijterijmeisje. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Hé? Hey? Dat is een fenomeen op Twitter, die heeft ook al een boek geschreven. En die heeft nu twee theatervoorstellingen gedaan gewoon om uit te proberen. Ze probeert haar dromen waar te maken. En dat was ontzettend leuk. en Dat was in, uh, helemaal in Oostburg. En waar is dat? Dat is in dat is zeg maar de rand van de wereld, zeg maar. Ja, Als je, ja, ja, ja. Als je daar nog voorbij rijdt, dan val je van de rand van de wereld al. Ja. <laughs> hey, en, en wie was het? Want ik, ik verstond het niet goed. Petra de Bouverre. Petra de Boevere. Nou, Nooit van gehoord. Het slijterijmeisje. Nee. Het slijterijmeisje. Nou van Twitter ik, dan. Oh, van Twitter. Ja, ik, ik moet je zeggen... Ik, ik ben, uh, ik ben, uh, wij, wij twitteren hier het programma en that's it. Want ik word daar ja. helemaal gek ja. van, ja. al die... Uh... Nou, ja, maar ze heeft ook een boek geschreven over uh, social media. Ja? Ook zo'n, uh, ja, een beetje... Een woord dat constant misbruikt wordt. Want ja, wat is het eigenlijk, weet je. Want het is... Uh... Ik bedoel... Uh... Jij ja, bent ook uh, bezig om jezelf te promoten. En je doet dat via de radio. En iedereen doet het op zijn eigen manier, zeg maar. Nou, ik, ik wil niet mij promoten, maar mijn programma. Ja. Maar... Ja. <laughs> ja, ja, hoe moet ik het anders? Ja, ja, ja. Nou, we zaten wel leuke dingen, hoor. Ja, oké. Okay, ja. altijd... Ik zat het heel kort zeggen. Ja? Over het zaad van haar vader had ze een stukje. Oh. En dat ging over het, het zaad van de mals sla. Want deelde, uh, haar vader deelde allemaal sla uit die heel mals was. Maar hij liet ook een paar kroppen helemaal uitlopen dat hij weer nieuw zaad had voor het volgend jaar. En toen die vader op zijn 72 dood ging, toen zei ze, ja, we ja, zullen je, die sla van je vader wel missen, weet je wel. En nu, omdat zij zo op die social media zit, op Twitter en zo, yeah. wordt die sla gewoon uitgebracht. Want zij heeft een keer een lezing gehouden over, tegen zaadtelers en toen zei die uh, mevrouw, een Duitse mevrouw, die zei: we willen die sla wel in zakjes op de markt brengen, dus dat gaat nu gewoon gebeuren. Oh, nou wat grappig. Ik weet niet ja, of ik het helemaal kan volgen. dat kan het volgen. allemaal als je op Twitter zit, ik bedoel, uh, ja. misschien had ik jou anders ook nooit gesproken. Ja, ik denk het wel via Radio 1, maar uh, okay, okay. Je, kan, uh, je kan soms wel mensen bereiken die je anders nooit zou spreken, zullen we maar zeggen. Nou ja, oké. Okay. Goed Kees, wie denk je dat het is? Nou, wat? Ik denk dat het een film is, Nova Zembla. Mm. Nee, is fout. Is, is dat niet goed? <laughs> is fout, dank je wel. En dat ging over de uh, vervelende films. Ja. <laughs> nee. Maar niks gebeurde. Oh, ja. Als je zo'n 3D-bril opzet, heb je best kans dat je zo'n borst, zo'n Duitse cruiser, in je oog krijgt. Weet je wel? Oh ja, is dat zo? Heb je wel, ben je al geweest? Nee, mijn broer is geweest. Die had, die had dat. Oh, nou, lekker. Lekker dat dan. <laughs> Kees, ik ga je hangen, want er hangt oh, nog okay, iemand. Hey, doeg. doeg! Piet! Hallo? Hoi. Ik denk dat het sla is. Jij denkt dat het sla is? Je bent toch geen konijn. Nee. Heb je een antwoord? Denk je... Um... Nee, ik ben wel heel geïnteresseerd in de knuikkat. Oh, nou. Wat denk je dan dat, dat het goede antwoord klein, is? Hè? Ja? Ja, toch? Piet, wat denk je dat het goede antwoord is? Nou, helaas, pindakaas. Dank je wel voor het meedoen. Doeg. We gaan uh, naar het volgende fragment. Gek eigenlijk. Die oude films die zaten hoe fictief ook... een stuk dichter bij ons dagelijk leven dan in de cinema van nu het geval is. We zitten nou eenmaal veel in dezelfde ruimte... Thuis, op kantoor, bij vrienden. Of drie uur lang in de file, hè, in de auto. Dat mag niet meer in de film. We rukken meteen uit naar Outer Space of naar Nova Zembla. We vallen van rotsen af en we zitten elkaar achterna in allerlei vervoersmiddelen. Knap om dat allemaal weg te laten in een film. In een rolprint. Gewoon je hele verhaal vertellen met een uiterste beperking in locaties. En eigenlijk alle actie ook zowat weglaten. Kortom, een film maken die net zo saai lijkt te zijn als het leven vaak is. Ga hem maar aan staan. 0800-1121, als u het denkt te weten. Mieke Stemerdink, die, die, die wordt weer Mieke Giga. Dus dat betekent die fijne combi van swing met rock roll. Hè? Zoals Mieke dat in de jaren 80 en 90 al deed. Ze speelt nu weer steeds vaker met PB uh, en The Night Train. Hier een gloednieuw nummer van Mieke Giga. Geschreven door Rob Bolland, geloof ik, ja. Het heet... Uh... Het uh, uh, is te vinden op de cd Heat Up The Tracks. That a gun in your pocket? Or are you just happy to see me? ...voor Mieke Giga en de Night Train. Ja, oké. Okay. Uh, wie heb ik aan de lijn? Uh, Gerrit. Goeden ja. Goedendag Gerrit. Uh, sorry? Oh, je heet toch Gerrit, hè? Uh, ik kom uit Utrecht. Wat zei ik dan? Uh, sorry? Goedendag Gerrit. Ja, goedendag Adeline. Hoe is het? Uh, nou, redelijk. Want... Nou, ik, ik zit af achter de computer te werken en ik was van plan allerlei dingen op internet ook even te doen. Ja. Uh, aan het kijken naar sollicitaties en vacatures en zo, maar mijn verbinding is weg. Oh. Ja, nou houd dat op, hè? tegenwoordig. En, en hoe zit je naar mij te luisteren? Uh, via de radio. Ach, oh, gewoon via de radio. Ja. Okay, nou, ik kijk af en toe wel eens wat uh, terug op internet. Uh, bijvoorbeeld die uitzending over uh, Paradiso, die countryavond. Ja. Dat vond ik echt geweldig. Ja, leuk, hè? Ja, dat was echt heel, heel bijzonder. Ja. Heb, heb je deze heb je geluisterd naar Jan Dupont op zijn accordeon? Ja, ook. Ja. Nou, niet helemaal, maar uh, ik vond het echt leuk. Ja. Goed is die, hè? Waanzinnig. Ik ben ook wel benieuwd naar die uitvinding over die piano. Uh, heb jij thuis piano? Nou, dat, dat je minder last hebt van geluid. Uh, ja. Hoe, hoe dat überhaupt uh, kan werken. Nou, uh, zoek maar op, uh, op uh, Jan Dupont uh, piano's. Ja. een website en legt hij het ook een beetje uit. Dat ja, oh, oké. Okay. Ja. Goed, wie denk jij ja, dat het is? Uh, want ik zie dat we heel erg moeten opschieten. Oh. Ik denk dat het uh, Lars von Trier is. En waarom denk je dat? Nou, je had het over dat er uh, eigenlijk uh, uh, helemaal niks mocht in de film... van uh, weinig decor en uh, stilstaande camera en niet bewegen... En uh, hij werkt volgens die regels... Ja, ik weet niet precies hoe het heet, maar... Die regels ja. Ja, de tochma-regels. Maar volgens mij heeft hij ja, dat, dat alweer al lang losgelaten. Ik heb net ja. toevallig dit weekend uh, die film zitten kijken, Melancholia. Heb jij die gezien? Uh, misschien wel. Het is de nieuwste film. Ik vond hem prachtig. Ja. ja. Prachtig. Maar het antwoord is helemaal fout. Ja, oh, jammer. Dus ik ga je gauw hangen. Ja, dat is goed. Dag. Oké, okay, dag. Hier komt het laatste fragment. Ga ik dat echt nog redden? Oh, ja, dat ga ik nog redden. Die 18-jarige van nu zal, als het een beetje mee zit... misschien in 2021 denken... ik denk dat ik eens wat geks ga doen. Ik ga een bloedstollend spannende film maken... zonder achtervolging cyberspace of wat dan ook. Dat zal dat bekrompen media-wereldje eens lekker opschudden. Dat goedkope gedoe met computer-animated action, dat weten we nou wel. Een heel verhaal wordt verteld vanuit één huis. Dat stelt hele hoge eisen aan mijn dialogen en decors... Ja, ik ga dat idee uitwerken. Ik ben vast de eerste. Ik word de koningin van de spanning. En voor de gein ga ik zelf ook meespelen. Als figurant. Vrouw met paraplu die voorbij loopt. Eén seconde in beeld, meer niet. L'histoire se répète. Laten we het hopen. Staan die tv-camera's tegen die tijd misschien ook weer eens gewoon stil? 0800 112, als je denkt te weten. Ja? Nu zou je het kunnen weten. Wat gaan wij draaien? Uh, oh ja, heerlijke cd. Eindelijk klinken de Stones echt lekker. Hè? Nou, hun album Sticky Fingers is versold. Hier bijvoorbeeld Nomi Shelton en de Gospel Queens. tell you, when the Lord, oh, my Lord, get ready, you, you got to move uh, you got to move See that woman, oh, who walked the street, oh, you see that police, all along upon his feet, but then you tell Tieneke, goedenacht Tieneke. Goedenacht. Hoe is het met je? Uh, ja, nou ik ben net uh, 20 minuten wakker of zo. Oh. Ik werd wakker bij de eerste, eerste omschrijving van je. Ik denk nou, dan blijf ik even luisteren. Ja. Dan ga ik zo weer verder slapen. Oh, heel goed. En jij ja, dacht... dat het wel jammer, want ik vind het ook altijd heel erg leuk om te horen. Maar ja, je moet toch ook slapen s'nachts. Ja, precies. Doe je wel eens op internet iets terugluisteren? Of komt nee, je hebt even... het nog nooit gedaan. Dat neem ik maar elke keer voor en dat, uh, dat vergeet ik dan weer. Oh. Dus, want dan moet je dat adres onthouden en dat vergeet ik dan. En, uh... Nou, dat is heel makkelijk. Uh, Adeline van Lier, hè? Nou, ja, ja, ja. Op zich is dat, uh, is oh. dat niet zo moeilijk. En dan gewoon .nl. Ja, www.adelinevanlier.nl. Ik dacht, dat is wel zo makkelijk. Huh? Ja, het zou het moeten kunnen. Nou, <lacht> <lacht> <lacht> zie je maar. maar. ik heb het morgen geprobeerd. Morgen <lacht> nou, Oké. Okay. Heb je een lekker weekend gehad? Uh, ja, heel rustig. Gewoon uh, een beetje thuis aangeklummeld. Ah, oh, oké. Okay. Nou Rondje goed. wandelen en dat soort dingen meer, weet je wel. Dat soort, uh, ja. dat soort gedoe Heerlijk. Goed. En moet je morgen er gewoon weer uit om, om te werken? Uh, nee, nee, nee. Ik werk niet. Ik, uh, ik zit uh, helaas uh, in de WL. Oh, dat is vervelend. Maar nou goed. Dus dan kan je best even wakker blijven nog, hè? Ja, dan <laughs> Goed. Wie denk je dat het is? Ik dacht dat het, of ik denk dat het hitscock is. En hoe kom je daar zo bij? Nou ja, die ene, ene seconde of ene minuut in, in beeld en stilstaande beelden en, uh, en dat soort dingen meer. Het is over het algemeen niet echt saai bij je, maar ja goed. Misschien voor een achttienjarige wel. Ja. Nou, het is helemaal goed, uh, Tineke. Dus ja. oh, oh, oh, hoi. <laughs> het is goed dat je wakker bent gebleven. <laughs> ja, goed dat ik wakker ben. Want het is toch de prijs van je leven in een knoeukkut. Ja. <laughs> Zo is het. Ja, nou... Ja. Het, Blijf aan de lijn, dan noteert Francis je adres en dan sturen we ja. zo'n ding op. Ja, hey. ja, ik weet niet of ik nou nog kan slapen van de spanning, ja. van, van, van de vreugde. Van de opwinding. Ja. ja. Nou goed, ja. dan blijf je maar lekker luisteren. Er komt een heel mooi hoorspel straks. Naar, naar, naar, naar. Ja, ja, nou, ik heb altijd zoiets van, je moet eigenlijk voor de tijd slapen. Ja? Want anders moet je een heel uur wakker blijven. Ja, nee, precies. En deze is zelfs anderhalf uur. Dus dat Anderhalf je uur hebben. zelfs? <laughs> oh jee. Hey, nou, ik denk dat, dat ik dat toch maar... Nee, dat weet je niet, hè. Van ga doen mooi Dat is goed. Hé, hey, uh, slaap lekker. Ja, dank je. Jij werkt zo verder, hè? Dank je. Dag. Oké, okay, dag. Hebben wij nog tijd voor... Uh, um, ja, dat... Uh, that, uh, huh? Dat posthume album van Amy Winehouse is een beetje een tegenvaller. Maar ja, ik vind Valerie is toch altijd mooi tomorrow. Well, sometimes I go out by myself and I love to cry. En nu hoorspel op herhaling. Een pareltje weer vannacht en eigenlijk te lang. Maar ja, hij was niet in twee weken te knippen, want dan is de spanning weg. Dus vliegtuig op hol, terug naar 1964. Pas op. Die modder is glad. Nou. Als ik deze trein niet hou... Van mij had je kunnen blijven. Hoor. Dan moet ik een halve dag op het station wachten. Alle tijd, alle tijd. We vliegen het in een kwartiertje. Nog niet oh. dat iets plas? Ja, nee, zeg In deze hoek van ons dierbaar Australië is het altijd alles of niks. Die twee weken stromende regen zullen me wel heugen. Ik heb het je toch gezegd? Wie hier geen eigen vliegtuig heeft, komt in weken zijn erf niet af. Als de boel onder water staat zo. Nou, stap maar in, Zennet. Oh. oh ja, hoop, niet uitkwijnen. Laat het nou. Mm -hmm. ja, nou. Allemaal zo'n spek hier, hè? Schuif maar deur. Dat is één koffer. Eén is er maar twee. Uh. En gaan zitten. Slapen, je weet dat ik met de start nooit wil kijken. Dick. Ach, toch niet zo kinderachtig. Ja, ik ben bang en dat weet je. Dus plaag me daar nou niet mee. Wat kan je nou gebeuren? Ik doe niet alles te vliegen. Hé, dan lopen die paarden weer in de weg. Dan kan ik ze even weg gaan jagen. Hoest je die paarden nou niet wegjagen? Dick, ik voeg je wat. Die stonden toch in de weg? Nou, ben je nog kwaad omdat ik niet wil kijken? Ah! Ik ben alleen! Afzetten! Janet! Zet hem af! Contactsleutel te Afzetten! Vliegtuig op hol. Een hoorspel door Leon Povel naar het boek Solo for Several Players... van de Australische schrijfster Barbara Jeffries. Ik dacht dat ik je net hoorde opstijgen. Doet de telefoon het nog? Jazeker. Maar wat is er dan aan de hand? Wat nou? Wie is er dan met je toestel vandoor? Centrale. hè? Sylvie geeft me onmiddellijk de basis van de vliegende dokter... maar zet er eens helemaal snel haast achter. blikje. Het is Janet. Wat? Het toestel is op en zij zit erin. Janet? Hoe is dat nou mogelijk? Ze kan toch niet vliegen? Maar ze nemen niet op. Ja, er moet iemand zijn, dat moet. Blijf die bellen. Ja, ik, ik kan jullie niet vertellen hoe het is gebeurd. Ik weet het ook niet precies. Ik, eh, ik stapte uit, toen ik er even een paar paarden van de strip wegjagen. Toen gleed ik uit. Hè. Alles is drijf drijfnat en te viel ik. En op een of andere manier moet ik de gashendel hebben geraakt. en Hallo, me... met Sister Ja, met Garnet, zuster. Dit is niets voor de dokter. Kunt u mij onmiddellijk de radiotelefoon is geven? Die is net even thee gaan drinken. Er is ontzaggelijke haast bij. Ik haal hem direct. Uh, Pieter, wil je midden op de strip gaan staan waar je het kan zien? Probeer haar aan het verstand te brengen dat ze hoogte moet winnen. Breng haar eh, naar 2000 voet of hoger als je kan. Goed, ja. Maar hoe wil je haar naar beneden krijgen? Ik bedoel... Uh... Uh, uh, heel, heel huids. Ik weet het nog niet. Ik, uh, ik heb verschillende keren geprobeerd haar zo ver te krijgen... dat ze de stuurkruppen in de handen, maar ze was er te dood voor. Hallo. Hallo. Dave moet nou proberen radiocontact met haar te krijgen... voor ze een zenuwenstorting krijgt. Hallo. Hallo. Met Dave Jordan? Ja. Wat is er aan de hand? Luister eens, Dave. Mijn toestel vliegt hier boven rond. Met niemand anders dan een vrouw aan boord die niet kan vliegen. Je bent gek? Nee. Ik viel en toen moet ik de gashendel hebben geraakt, hè. En wie zit erin, zei je? Janet Osborne. Ze cirkelt nu boven ons huis. Roep erop, Dave, zo gauw je kan. Ja, maar wat moet ik dan tegen haar zeggen? Ja, weet ik veel. Zeg maar dat we bezig zijn haar te helpen. Als je dat maar tot bedaren kan brengen. En verbreek deze verbinding niet dat ik kan meeluisteren. Goed, ja, ik ga haar oproepen. 7 X-Ray roept Foxtrot Alfa Romeo. Als dat dan behoort. Ontvangt u me, Foxtrot Alfa Romeo? Niks. Ze is helemaal de kluts kwijt. Druk op de knop van de microfoon en antwoord. Foxtrot Alfa Romeo. Hier, 7 X-Ray Zero. Voor Foxtrot Alfa Romeo. Wat, wat is dat voor een stem... Waar komt hij nou vandaan? Niet opletten. Ik moet ik in de gaten houden. Gelukkig staat hij nog op het veld. Hij wuift. Hier, zero, moet ik nou hoger? Ik, ik moet er naar beneden. Zero, Hoe zet ik die motor nou toch af? Had ik nou moet opgelet Leuk, toen kroon, ik het me uitleggen. Maar ik ben bang voor Fox, vliegtuigen. Front, dat wist Romeo. hij. Oh, ik, ik word het die stem ophield. Ik word er gek van. Ik moest en zou vliegen hier, van hem doordrijver. Dat is hij. Oh, nou Tom, je mond? Romeo. Ze geeft geen antwoord, hè? Nee, ik kan haar niet te pakken krijgen. De radio stond toch wel aan? Ja, natuurlijk. Ik heb het weerbericht nog gehoord na het praatje van de vliegende dokter. Maar, wacht eens. Misschien weet ze niet eens dat jouw toestel de letters Fox tot L van Romeo draagt. Ja. En van die radiotaal snapt ze natuurlijk geen fluit. Roepen bij de eigen naam op. Janet. Je moet er op de een of andere manier te pakken krijgen. Goed, ja. Janet. Ja. Zou ze bewusteloos kunnen zijn? Ik denk van niet, moeder. Ze komt telkens op hetzelfde punt over. en Zij moet het toestel in zijn koers houden. Kijk, kijk, daar kun je dan door het raam zien aankomen. Kijk, ze vliegt al in een grote cirkel. Of die oproep dringt gewoon niet tot erdoor. Hallo Janet, hallo Janet, kun je me horen? Wie is dat? Hier is de basis van de vliegende dokter. Kun je me verstaan, Janet? Druk de knop in die bovenop de microfoon zit, dan kun je antwoord geven. Wat voor microfoon? Janet, uh, wat voor microfoon? Er zit een microfoon vlak bij de voorruit. Een zwarte microfoon in een klem. Een ronde zwarte microfoon in een klem. Maar daar kan ik toch niet bij? Pak dat ding en breng hem vlak voor je mond. Hoe kan ik dat nou zeggen? Druk op de knop en praat tegen me. Ik kan het stuur toch niet loslaten? Janet, hallo Janet. Pak die microfoon met je linkerhand... Het stuur hoef je niet met twee handen vast te houden, dat doe je met je rechterhand. Dat durf ik niet. Dan val ik naar beneden. Janet, dit is dood eenvoudig. Ik ken dat toestel van Dick. Ik vlieg zelf mee. Die microfoon zit voor het grijpen. Pak hem, druk op de knop dan praat. Maar als ik mijn vingers loslaat, dan gaat de ene vleugel naar beneden en de andere. Nee, Janet, toch niet. Janet, linker de vooruit. Daar zit hij. Dat, dat zie ik ook wel. Pak hem nou. Ik ben zo bang. Er gebeurt heus niks. Op jouw verantwoording dan, dokter. Maar als ik... Val. Janet, hallo. Hallo, Janet. Ik moet met je spreken. Pak nou die microfoon en druk op de knop. Oh ja, die knop. Hallo? Dick, ik heb contact met haar. Ja, ik luister mee. Hallo, Janet. Janet, ik ben Dave Jordan van de basis van de vliegende dokter. Hoe ontvang je me? Vergeet de knop niet in te drukken als je wilt praten. Versta je me goed? Ja, ik vergat de knop. Sorry. Nou, we contact met je hebben is het zo voor elkaar. Hoe voel je je? Ze mensen niet meer zo alleen. Fijn zo, fijn zo. Ja, hey, maar hoe, hoe kom ik nou weer naar beneden? Houd de microfoon iets verder van je af. Een centimeter of tien. Hoe je beneden komt. Oh, maak je daar maar geen zorgen over. Dat is zo gebeurd. Echt waar? Ik heb dik aan de telefoon en die is het voor je aan het uitkienen. Blijf gewoon zo doorcirkelen terwijl ik even met hem overleg. Heb je alles verstaan? ja. Maar blijf niet te lang weg. Als je onder de hand wat wil zeggen, één druk op de knop en ik kan je horen. Goed. Hallo Dick. Zover heb ik het er al dat... Uh... Hallo? Hallo? Uh, wacht even Dick. Uh, ja Janet, wat is er? Heb ik nog genoeg benzine? Die raakt toch op? Oh, de, de tank zit de boer vol. Maak je me niet bezorgd. Ik, ik kom er zo weer in. Ja. Zeg Dick. Heeft ze wel genoeg benzine aan boord? Nou, uh, beide tanks waren vanochtend vol. Ik heb wel even gevlogen, maar ze moet nog voor een uur of drie over hebben... Ja, maar ze zal moeten overschakelen. Niet binnen het half uur. Maar, uh, hoe is het met haar? Ik kon het niet goed verstaan. In de zenuwen natuurlijk. Ja. Zeg, luister eens. Dus weet jij iets van vliegtuigbesturing af? Niet veel. Is de piloot in de buurt? Nee. Ze hebben een medisch oproep gekregen en zijn vanochtend al om half zeven vertrokken. Voor het eind van de middag zijn ze niet terug. Kun je ze oproepen? Dat wel, maar uh, ze zitten in een tent in de buurt. Tik bij er nog? Uh, ja, ik... Uh... Ik moet een en ander met dat vliegveld en Waring Brinelli zien te regelen. Ja, en dan moeten we de leren vliegen... ...voor ze het toestel aan de grond kan zetten. Dat is een hele toer. Ja, inderdaad. Weet jij tenminste hoe een instrumentenbord in elkaar zit? Het voornaamste zo'n beetje. Ja, nou kun je dat al zover krijgen... ...dat ze jou de stand van de hoogtemeter doorgeeft... ...en die van de snelheidsmeter? Ja, ja, ik denk van wel. Hey, zeg, Dick. Hier hangt een ingelijste foto van de cockpit. De instrumenten staan er duidelijk op. Luister eens. Ze naar 2000 voet, als je kunt. Maar dat moet ze langzaam doen. Heel langzaam als ze gaat klimmen. Op die hoogte moet ze ongeveer 2300 toeren draaien. Als ze daar veel boven zit, dan moeten we haar de gastoevoer laten veranderen. Maar dat kan nog wel even wachten. Ja, ik moet hem ophangen. Hou maar aan de praat, Dave. En breng er zoveel bij van het instrumentenbord als je mag kunt. Zal het proberen. Ik ga beginnen. Hallo Sylvie, zit je er nog aan? Ja, Mr. Garnet. Heb je alles gehoord? Best, best, blijf aan de lijn. En wil je gebeent als die verbroken wordt voor we haar aan de grond hebben. Maar als de chef erachter komt dat ik meeluister. Sylvie, als je het niet doet en de lijn wordt verbroken, dan kost het haar het leven. Ben je alleen? Nog drie kwartier. Ja, dan word ik afgelost. Goed, nou dan geef je de eerste drie kwartier geen gehoor. Daarna kun je, je aflossing aannemen. Maar in noodgevallen dan. Nee, wacht eens, even, wacht even, wacht eens even. Je kunt me nou beter beneden de en weer een brunelli geven. En terwijl ik me daarmee overleg, zoek jij contact met je aflossing. En die laat je onmiddellijk komen. Goed. Juist, en dan kom je weer terug op deze lijn. George Donovan, de charterpiloot. Doe ik meteen. Ja. Ach, moeilijk. Kun je misschien even een paar mensen bij elkaar halen? Pieter staat op de landingstrip, maar die moet ik hier hebben. En een ander moet buiten gaan staan. En dan nog iemand om met boodschappen op en neer te lopen. He? Dat is goed, ja. Mooi. Met George Donovan? Met ik? Ja. Zeg, hebben jullie daar op een vliegveld radio? Nee. Wel spraken van geweest, maar niks hoor. Dat is dus leuk. Nou, we zitten hier zwaar aan de knoeien. Mijn meisje zit alleen aan boord van mijn toestel in de lucht en ze kan niet vliegen. Het is een heel verhaal, maar... We moeten zien daar weer naar beneden te krijgen. Ze kunnen dat toch van de doktersbasis oproepen? Dit is al gebeurd. Dave heeft contact met haar, maar. De vliegende dokter is weggeroepen en nu hebben ze daar geen piloot meer. En Dave kan niet vliegen. Waar je dat ik overkwam? Ik dacht van niet. Ik probeer namelijk de zaak uit te plussen. Kijk eens, als jij nog naar die doktersbasis gaat, hè, naar Dave. dan kun je je eigen vliegveld waar je ze op moet landen dus niet meer zien, nietwaar? Nee, hey, Dave zit aan het andere eind van de stad. Idiote bedoeling, maar het is zo. Wou je er hier aan de grond zetten? Ja, dat zal toch wel moeten, George. Blijf bij de hand, hè. Doe ik. Heb jij ooit les gegeven? Ik niet, daar heb ik geen geduld voor. Wie is er nog meer bij je? Hier, niemand, behalve de mecano. Luister eens, kun je die dan naar de stad sturen om de brandweer te waarschuwen? Die moet bij de hangar klaarstaan over, eh, over drie kwartier. Best. En zeg, laat hem ook de ambulance halen en de dokter uit de stad meebrengen. Oké. Okay. Verwacht je nog binnenkomende toestellen het eerste uur? Niet dat ik weet, een privé toestelletje misschien. Goed, maar luister eens, je kunt ze wel uit de buurt houden als ik waarschuw, Natuurlijk. hè? Tuurlijk. Als ze eenmaal overkomen, kan ik ze een teken geven. Ja, laat je Meccano dan toch maar alle uh, omliggende vliegvelden opbellen. Dat iedereen uit de buurt blijft, het eerste uur of zo. Begeven. Maar laat hem dan vanuit uit de stad bellen. Ja, deze lijn houd ik vrij. Kan ik de centrale zeggen dat ze jou geen telefoontjes doorgeven voor wie je mee klaar zijn? Doe maar. Mooi. Sylvie, heb je het gehoord? Geen telefoontjes tot ik het zeg. Goed, Mr. Garnet. Mijn aflossing komt over vijf minuten. Blijf dan meeluisteren, kind. Mag ik het nou eens legaal doen? En waar is die vliegende dokter nou naartoe, Dave? Zo heet hij het toch? Ja. Nou, hij is uh, naar een man die een trap van een paard gekregen heeft. Hij schijnt er niet zo best aan toe te zijn. Tja, er gaat wat geen dag voorbij dat de dokter niet in zijn toestel moet stappen. De mensen wonen hier honderden meer mijl uit elkaar. En uh, ziekenhuizen zijn er niet in de buurt. En als je de dokter nodig hebt en die is er niet? Uh, twee keer per dag hebben we een vast radiospreekuur. Spreekuur? Ja, dan schakelt iedereen in de verre omtrek zijn zend ontvanginstallatie in... En dan kan iedereen met de dokter of de zuster praten. Over uh, de kleine John, die mazelen heeft. Of uh, over Margaret, die maar blijft hoesten. Of over de knecht, die zijn schouder geblesseerd heeft. En uh, welk middeltje uit de huisapotheek dan ook moet. Ieder op zijn beurt. Uh, eerst de dringende zaken, dan de lichtere. En uh, na afloop gaan de mensen onder elkaar nieuws uitwisselen. Want uh, ze zien elkaar soms in geen jaren. En de radio is het enige contact. Net als nu. Hoe is het daarboven bij jou? Het gaat, maar ik word het zo opschoten. Zeg, ze luisteren toch niet mee? Al die mensen op die boerderij? Uh, nee, nee, nee. dit uh, is een dood uur op de ochtend. Uh, hoe is het met het weer? Zonnig. Waarom? Zit je ver weg? Well, nee, een, een, een meid of dertig. in wheeling Brinelli. Brinelli. Twee weken geleden kwam ik er met de trein aan. En Dick moest en zou me de toestel afhalen. Hij wist toch dat ik vliegen iets ontzettends vind. Hij had net zo goed de wagen kunnen nemen. Als hij maar kan bazen. Wat ik ervan vind kan hem niet schelen... En nu, na veertien dagen stromende regen, kon hij niet rijden. Alles staat onder water. Geen ging doorkomen aan. Janet, wat heb je? Ik, ik hoor niks meer. Ik heb niks? Oh dat knopje. Ik heb niks. Ik zat te denken. Je moet blijven praten, anders voel ik me zo alleen. Waar dacht je aan? Hoe lang vlieg ik nou al? Een kwartiertje, denk ik. Het lijkt wel een dag. Wat voert Dick toch uit? Die loopt zich voor jou het vuur uit zijn sloffen. Zeg, Janet, maar kijk nou eerst eens even naar het instrumentenbord, wil je? Zie je recht voor je een ding dat op een klokje lijkt? Een beetje naar links? Ja. Mooi. Vertel eens wat die aanwijst. Oh, dat ding lijkt wel een eeuwigheid op half twee te staan. Op half twee? Beschrijf eens hoe het eruit ziet. Nou, er staan cijfers op van één tot... Hé, hey, tot tien? Niet tot twaalf en... Oh, neem me niet kwalijk... Hoogtemeters staat er dwars overheen geschreven. Moet ik daar naar kijken? Ja, Janet, ja. Daar zitten twee wijzers op. Een grote en een kleine. Wat wijzen die aan? De grote staat op, op vijf en de kleine op, op één. Nou, die kleine is zoiets als de urenwijzer. Die geeft de hoogte in duizendtallen aan. De grote de honderdtallen. Kijk nou goed en vertel me dan hoe hoog je zit. Nou, ik, ik denk op 1000 en... Vijfhonderd... Voet. Prima, prima. Met één raak. En de wijzers hebben al een hele tijd zo gestaan, zeg je? Al even? Mooi zo. Dan blijf je mooi hoog te houden. Ja, maar ik doe er niks aan. Wat, wat moet ik ervoor doen, Dave? Wat moet ik doen? Je houdt de stuurknuppel in je rechterhand. Een soort stuurwiel, ja. Nou, en terwijl wij zaten te kletsen, heb je het besturen zonder het te weten. En nou wou ik dat je de hoogte ging veranderen. Maar doe niets voordat je zeker weet dat je het helemaal begrepen hebt. Afgesproken? Als het dan moet... Als je omhoog wilt, Janet... dan trek je het stuur zachtjes, heel zachtjes naar je toe. Wil je omlaag, dan duw je het heel langzaam van je af. Ja, dat weet ik nou wel. Maar nou moet je dezelfde cirkel blijven vliegen. Als je het stuur dus duwt of trekt... dan mag je het niet opzij bewegen. En moet ik dat nou proberen? Juist. Let op de neus van het toestel... En trek het stuur naar je toe. Ja, maar ik wil niet naar boven, Dave. Niet naar boven. Ik nou, ga dan omlaag, Janet. Maar houd de grote wijzer in de gaten. Als die 100 voet lager aanwijst... ...trek dan het toestel weer horizontaal. Ja, maar ik kan toch niet tegelijkertijd de microfoon vasthouden? Ik heb mijn twee handen nodig. Janet, het gaat ook met één hand. Hallo, Janet. Janet, hoor je me nog? Kom maar in. Daalt ze nou of daalt ze niet... En hoe stijl en hoe ver. Janet, geef antwoord. Dan heb ik er soms de huid aan gepakt. En wat blijft die dik nou ook? Janet, ik moet weten hoe het gaat. Ik vlieg nu op 1400 voet, Dave. Wat moet ik verder doen? Uitstekend, meisje, uitstekend. Je hebt de farm toch nog steeds in zicht? Ik zit er net boven. Mooi. Blijf er op je hoogte meter letten... en houd de grote wijzer constant op vier. Klopt het, als de neus... ...ongeveer een voet onder de horizon blijft? Jazeker. Blijf nou op die hoogte cirkelen. Over een minuutje roep ik je weer op. Nou, eens horen wat dik eigenlijk uitvoert. Ik Kan toch zo niet aan de gang blijven? Hallo? Ik weet er veel te weinig van. Hallo? Zuster Elsen, bel de centraal over het andere toestel... ...en vraag wat ze met deze lijn hebben uitgevoerd. Je is zo dokter Hallo, Janet. Janet, hier ben ik weer. Het was een lange minuut. Oh, nog geen 30 seconden, mesje. Maar luister eens. Een beetje meer naar links en wat hoger dan je hoogtemeter zit een ander klokje. Met alleen maar even getallen. Uh, twee, vier, zes, acht, tien enzovoort. Tot, uh, tot 18, geloof ik. Dat heeft een, uh, een gele wijzer. Waar staat die op? Eens kijken. Op twaalf, bijna. Mooi. Mooi. Dan is je snelheid 120 knopen per uur. En rechts, tegenover de tweede stoel, heb je een andere wijzerplaat. Een, uh, een zwart-witte. Gemerkt RPM. Ja? De cijfers beginnen links onderaan en lopen dan rond tot 35. Zie je dat? Waar staat de wijzer op? Op, op 24? Maar hoort het ook zo? Jazeker, uh, ja. Zeker, ja. Zeg, maar, maar, Janet, als je nou eens uh, als je nou eens dik wil je op 2000 voet hebben. Is dat nou echt nodig, Dave? Ah, dat is toch dood eenvoudig. Ben... Wat heb je toch, Janet? Nee, ik ben bang. Ik ben veel te bang om nog hoger te gaan. Rechtuit vliegen dat gaat nog. En dalen vind ik prettiger. Maar als je klimt, ik, ik weet het niet. Het lijkt net of je achteruit glijdt. Dat is zo'n eng gevoel en het toestel trilt dan ook anders. Ik weet het niet. En nee, Dave, toe. Ik dwingt me nou niet om nog naar boven te gaan. Het is toch allemaal niks bijzonders, Janet. Kijk, als je klimt heb je meer weerstand te overwinnen en dus ga je langzamer... en dan verandert ook het geluid van de motor. Is dat alles? Ja, voor je gevoel mag het dan anders zijn, maar het is volmaakt safe. Uh, dat zeg je maar. Nee, nee, heus. Ik, ik weet er misschien niet zoveel van vliegen af... maar ik weet dat hoe hoger je zit, hoe veiliger het is. Wou je zeggen dat je helemaal niet kunt vliegen? Goeie hemel, nee. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik... Uh, ik wou alleen maar zeggen... Uh, kijk, ik, uh, ik ben misschien niet zo'n uh, zo doorgewinterde vlieger... als sommige kijk zoals Dick bijvoorbeeld en nog een paar. Hey, kom, Janet, kom. Trek de toestel nou op en klim langzaam tot 2000 voet. Ik zie anders het nut niet van in... Een... Ik moet immers naar beneden. Doe het, Janet, doe het. Dan laat ik je even met rust. Ja? Hoe is het tussen met haar? Het gaat wel. Maar om de een of andere redische doodsbenauwte omhoog te klimmen. Dat hebben massa's mensen, maar dat weet jij natuurlijk niet. Heb je de snelheid? Ja, heb ik opgeschreven. Ze vloog 120 knopen op 1400 voet en de motor draaide 2400 toeren. Ze klinkt nu naar 2000, maar eh, dat zal wel even duren. Hm. Het gaat een beetje ingewikkeld worden, Dave, maar luister. Pieter en ik kunnen hier niet weg. Ja, de boel staat onder water. Hè? Maar ik wil hem op het vliegveld in Waring-Brunel aan de grond zetten. Daar moet ik dus iemand hebben die aan de manier. Of ze de landingsbaan aanvliegt... onmiddellijk met stelligheid kan beoordelen... of ze de landing al dan niet kan doorzetten. Snap ik. Aangezien de gemens is die haar over de radio kan instrueren... moet ik het zelf doen. Kun jij nou deze telefoon aansluiten op jouw zender... dat ik met jij dat kan praten? Ja, dat gaat misschien een beetje rondzingen. Wordt wel een beetje geprutst. maar als je me een paar minuten geeft dan... Ja, zeg, kan het dan zo dat jij kunt blijven horen wat ik zeg? Ja, ja, dat kan. Maak ik een aparte aftak. Maar als er iets misgaat... ...en ze kan me niet meer verstaan, dan zul jij moeten bijspringen en wel direct. Ik zal het meteen proberen. George zit ook op deze lijn. We moeten dus goed onthouden dat alles wat straks op deze lijn gezegd wordt... rechtstreeks bij Janet uitkomt. Ik roep nu uh, George op en vertel jij intussen aan Janet... ...dat ik binnen twee minuten de zaak voor elkaar heb en contact met haar zal zoeken... ...leg de telefoon niet op de haak. Ik fluit er wel in als ik je nodig heb. Oké. Okay. Over twee minuten moet je de mensen oproepen, Dave... Het is zo 11 erg... uh, uh, Goed dat u het zegt. Uh, kunt u vast een rol wat te halen en uh, breng een winstel mee zo, uh, zo smal mogelijk. Goed, ja. Hallo, Dick. Wat is er? Uh, sorry, maar uh, mag ik nog even weten wanneer je beslist ongestoord radiocontact met Janet moet hebben? Dus uh, zonder dat er een ander tussen komt. Nou, um, hier zullen we een half uur nodig hebben. Dan van hier naar Waring Brunelli nog een kwartier. En ja, nou ja, een minuut of, minuut of vijf om aan de grond te zetten. Dus uh, drie kwartier vanaf nu. Goed. Hallo, Janet. Janet, hier is Dever eens een keertje. Hoe hoog zit je nou? Op 1800 voet. Een beetje meer zelfs. Al een beetje aan dat gevoel gewend? Het gaat toch niet eens zo gek voordat de ene blinde de andere leidt. Zeg eens, je hebt het anders tegen een van de meest secure vliegers van Australië. Hoor. Maar eh, Janet, ik moet nou alle luisterposten oproepen in verband met de dokterspreekuur. Daar hoef jij je dus niks van aan te trekken. Heb ik iets voor jou, dan roep ik je op bij je naam. Heb jij mij nodig, dan kom je er gewoon in. Maar blijf niet te lang me eenzamer hier. Ja, tot zo. Dag. Hier is 7X-ray Zero, de basis van de vliegende dokter. 7X-ray Zero met een oproep voor iedereen. Luistert u allemaal goed, alstublieft. We hebben hier een toestel in de lucht dat met moeilijkheden zit. En we hebben het grondstation van de basis nodig om te helpen. We kunnen op dit moment dus alleen maar dringende medische oproepen opnemen. Heeft iemand een dringende oproep, laat hij dat dan nu doen. Goed zo, beste mensen. Bedankt voor jullie begrip. Dringende oproepen kunnen alleen nog maar binnen het half uur worden doorgegeven. Daarna mogen we beslist niet gestoord worden. Als het toestel eenmaal aan de grond staat, beginnen we aan de gewone dokterszitting. Ik herhaal het bericht nog een keer. We hebben hier een toestel in de lucht dat met moeilijkheden zit. En we hebben het grootste. Ja, en nu is er heel even pauze. Eh... Uh... Dan komt dadelijk het nieuws en dan gaan we gauw door met Vliegtuig op Hol van uh, wat geregisseerd is door uh, Leon Povel.